Marjolein Hageman met het NOS journaal. Telefoonfabrikant Nokia heeft eind 2007 miljoenen euro's betaald aan een afperser, meldt een Finse televisieprogramma. De afperser wist een belangrijk onderdeel van de softwarebeveiliging te bemachtigen en dreigde dat openbaar te maken. Daarmee hadden criminelen relatief eenvoudig kwaadaardige software op Nokia-smartphones kunnen installeren. Het Finse bedrijf was destijds nog de grootste telefoonfabrikant ter wereld. De afperser is nog altijd spoorloos. De separeercel wordt jaarlijks nog tientallen keren langdurig gebruikt. 60 psychiatrische patiënten hebben in 2012 meer dan drie maanden opgesloten gezeten. Blijkt uit cijfers van de instellingen in de geestelijke gezondheidszorg waarover nieuwsuur vanavond bericht. Het ministerie verwachtte dat er jaarlijks nog hooguit vijf langdurige opsluitingen zouden zijn. Er is een groot verschil tussen de instellingen bij het gebruik van de separeercel. Maar volgens de opstellers van het rapport gaat vooral het aantal langdurige separaties maar niet naar beneden. Guido van Woerkom wordt toch niet de nieuwe nationale ombudsman. Hij heeft besloten af te zien van zijn benoeming... zo heeft hij laten weten aan Kamervoorzitter van Miltenburg. Aanleiding is de ophef over zijn vertrekregeling bij de ANWB. Van Woerkom moet weg bij de ANWB en krijgt 300.000 euro mee. Zo werd vorige week duidelijk. Eerder was er al discussie over een opmerking van Van Woerkom over Marokkanen. Hij vindt dat de ombudsman boven elke twijfel verheven moet zijn. Van Woerkom schrijft dat hij niet anders kan concluderen... dan dat dat nu niet het geval is. De Franse president Hollande heeft de zware mishandeling van een roma tiener veroordeeld. Hij wil dat er alles aan wordt gedaan om de daders te vinden. De jongen van 16 werd vrijdag door gemaskerde mannen ontvoerd uit een Sigeunenkamp in een voorstad van Parijs. Inwoners beschuldigden hem van diefstal. De roma tiener werd opgesloten in een kelder, mishandeld en achtergelaten in een supermarktkar. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon en kans op een bui. Het wordt 18 graden op de Wadden en 22 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Yeah. you? Sunday Kind of Love, uh, Barbara Morrison, een grote dame uit de jazz... heeft samengespeeld met Ray Charles, Dizzy Gillespie, uh, Ron Carter, Etta James... nou, ze kan ook nog een hele tijd doorgaan. Ze heeft ook al op het uh, North Jazz Festival gestaan. Barbara Morrison, Sunday Kind of Love. Uh, ja, prettige klanken toch op deze zondagochtend. En als het vaderdag is, kan je natuurlijk niet om Horland zilver heen... met een song van mijn vader...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 He kept rocking with one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 Ik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 Man with the horn, Greta Matassa. Een ja, Amerikaanse jazz uit de omgeving van Seattle. Tegenwoordig ook in, in New York zit ze. En ja, hij heeft opgetreden in diverse bekende jazzclubs in de Verenigde Staten. En toert ook al veel onthouding naam, nou, Greta Matassa. Mooie zangeres, mooie muziek. Ja, en als ze het heeft over de Man with the horn, dan kun je nu niet om het volgende nummer 1.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 Don't go to strangers Darling, come on to me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 Dale, come along. And in a little while He'll take her hand And though it seems absurd Meant for two from which I'm never wrong. Who would, would you and so all else above?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 Remember <laughs> that? nog één achteraan. Dat, was, uh, dat is het nummer van uh, Get Out Your Lazy Bad met Bianco. Met Bianco is eigenlijk een popgroep geweest in de, ik denk, tachtige jaren. En uh, ja, onlangs zag ik met Bianco, althans dat is de naam van de popgroep zelf, heeft hij dacht, dacht Mark Riley optreden met het uh, jazzorkest van het Concertgebouw. in meer jazz was dat. En dat was eigenlijk best de, de, de moeite waard. En daar bracht hij ook dit bekende nummer, dat hitje van hem, in, in, in, met de Big Band erachter. Alleen, die muziek heb ik hier niet natuurlijk. Met Bianco.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 I'm <laughs>